Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Studenten wonen steeds vaker in Sittard, Hoofddorp of Schiedam. Want in de studentensteden zelf is vaak geen kamer te vinden. Merken ze bij Kansas die onderzoek doen naar de huisvesting. Dat zie je in het hele land. Dat zie je uh, inderdaad in steden als Maastricht, Amsterdam zeker, Rotterdam. Daar kunnen studenten geen kamer vinden. Dus zoeken ze in een dorp of stad in de buurt een kamer. Niet echt de beste oplossing voor het kamertekort. Voor de studenten is dat uh, minder goed nieuws. Want de studenten... Je woont graag in het uh, centrum en anders op de campus, dat is de second best. Uh, aan de andere kant, ja, beter een dak boven je hoofd dan uh, geen dak boven je hoofd. Vooral internationale studenten vinden een plekje buiten de stad sneller oké. Okay. Sommigen zeggen dat dat in hun eigen land normaal is. Het halen van de stikstofdoelen in 2030 is niet heilig, zegt CDA-leider Hoekstra in een interview met het AD. Hij wil de stikstofuitstoot nog steeds halveren, maar het kan volgens Hoekstra wel wat langzamer op sommige plekken. Het is voor het eerst dat een partij in het kabinet zoiets zegt. Hoekstra zegt dat het nodig is om de boeren weer aan boord te krijgen. Mensen die in de gevangenis zitten voor gewelds- of zedenzaken kunnen vaak niet op verlof. Dat doen ze meestal om te leren hoe ze het gewone leven weer kunnen oppakken na hun straf. Maar om even weg te mogen moeten ze sinds vorig jaar eerst door een psycholoog worden gecheckt. Die hebben daaraan zoveel werk dat het maanden kan duren voor een gevangene aan de beurt is. En ken je dit nog? Het was het intro muziekje op televisie van Domino Day. Een tv-spectakel vanuit een grote hal waarin geprobeerd werd om zoveel mogelijk domino-stenen om te mieteren. Nou, vandaag is het Domino Day in Venendaal. Daar wordt een recordpoging gedaan. Het doel is om het amateurrecord van een Duits team om te kegelen. Daarvoor moeten minimaal 700.000 steentjes om. Twee weken lang is eraan gebouwd. Het is trouwens niks bij de stenen van dat tv spectakel De laatste keer in 2009 gingen er 4,8 miljoen domino-steentjes om. Heb ik het weer nog? De dag begint zonnig. In de middag meer wolken, uiteindelijk buien aan de kust. Het wordt 22 tot 27 graden. Het weekend is zonnig en rond de 23 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 Alkmaar Amstelveen staat 2 kilometer file bij Amstelveen Stadshart. De vertraging is 5 minuten door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Make sure, make sure, make sure, make sure, make sure, And you're all I know I'm a little lost without you A little lost without you Without you by my side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 dag dan neemt het over Als jij zo doet, als jij je zo verlaat, Dan kan ik blijven dromen Maar het is beter dat Nu zonder jou, geen man nodig in mijn leven Jij was alles voor mij Ik ben klaar met al die streken Ik laat je los, ik laat je gaan Laat je gaan. Ik voel me vrij kan ik.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 Zie FM's al vol, 106.9 FM. Ik lig wakker. Want ik had je graag verteld hoe mijn dag was. Met het licht daar, want ik ben soms nog bang in het donker. De regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De koopkracht van huishoudens gaat flink onderuit. Het besteedbaar inkomen daalt dit jaar met 6,8 procent, blijkt uit een raming van het CPB. De cijfers zijn, van, zijn belangrijk voor de besluitvorming van het kabinet over de begroting voor volgend jaar. Australië gaat bezwaar indienen tegen de vervroegde vrijlating... van een van de daders van de aanslag op Bali in 2002. Daarbij kwamen 202 mensen om het leven. De man die de bom maakte heeft twee derde van zijn straf erop zitten. NCDA-leden Hoekstra noemt het halen van de stikstofdoelen in 2030 niet heilig. In het AD zegt hij dat de stikstofuitstoot met 50% omlaag moet... maar dat het op sommige plekken nodig kan zijn om daarvoor wat meer tijd te nemen. Het weer, eerst nog zon, vanmiddagwolken en mogelijk een bui bij 22 tot 27 graden. ZFM op 106.9 is zon, zee, Zandvoort en zomerhits. We got so much.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 From one night's Oh, I caught your smile And it threw me some heat Well, I like your style It was strong but sweet